nl/jaarabonnement. Dat is het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. 8 uur. Het NOS Journaal. Dordrecht megens. Veiligheidstroepen slaan demonstraties Egypte neer. Obama roept Amerikanen in State of the Union op tot eenheid.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 En de vennootschapsbelastingen te verlagen, zei de president in zijn jaarlijkse reden voor het congres. Sinds de verkiezingen in november is het huis van afgevaardigden weer in handen van de Republikeinen. In de Senaat hebben de Democraten nog een kleine meerderheid. Obama kondigde onder meer aan dat hij werk wil maken van schone energie. In 2035 moet 80% van de Amerikaanse elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Oliemaatschappijen moeten meer belasting gaan betalen. Aan het begin van zijn reden stond Obama stil bij de schietpartij in Tucson... waarbij drie weken geleden democratische congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond raakte. Familieleden van Giffords woonden de State of the Union van Obama in Washington bij. De PvdA twijfelt of de invoering van de OV-chipkaart in Zuid-Holland wel door moet gaan. Nu is aangetoond dat de chip gemakkelijk te kraken is. De partij heeft hierover een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer. In heel Zuid-Holland kan vanaf 3 februari alleen nog maar met een OV-chipkaart worden gereisd. Maar uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat het saldo op anonieme chipkaarten via fraude eenvoudig te verhogen is... en dat de conducteur de fraude niet opmerkt. Er is een nieuwe, beter beveiligde chip in de maak, maar die kan nu nog niet worden ingevoerd. De PvdA vraagt zich af of de openbaar vervoerbedrijven in Zuid-Holland niet beter kunnen wachten tot die nieuwe kaart beschikbaar is. Ook de SP wil een spoeddebat over de fraude met de OV-chipkaart. Het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat, blijft dalen. Maar minister Van Bijsterveld is nog niet tevreden. Het afgelopen schooljaar stopten een kleine 40.000 leerlingen voortijdig met school. En dat is een halvering ten opzichte van 2002. Van Bijsterveld benadrukt dat er veel verschillen zijn tussen regio's en schooltypes. Zo blijven bij veel mbo-instellingen de resultaten achter. De minister wil het wettelijk mogelijk maken scholen een boete te geven... als ze niet doorgeven dat kinderen spijbelen. Het kabinet wil het aantal voortijdige schoolverlaters in 2016... terugdringen naar 25.000. Van Bijsterveld benadrukt dat jongeren met een diploma... dubbel zoveel kans hebben op een baan als jongeren zonder. Het Openbaar Ministerie wil meer geld gaan plukken van criminelen. Minister Opstelte stelt daarvoor dit jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar... en dat loopt op tot 20 miljoen vanaf 2013. Het kabinet hoopt dat het totale bedrag dat van criminelen wordt afgenomen... uiteindelijk stijgt tot 100 miljoen euro per jaar. Volgens Opstelten moet uit de financiële aanpak van criminaliteit... duidelijk blijken dat misdaad niet loont. Twee speciale teams gaan zich de komende tijd richten... op criminele financiële dienstverleners. In Utrecht zijn de wijken Lunette, Hooggrave en Tolstee... getroffen door een stroomstoring. Ook op delen van de snelwegen A12, A27 en A28 bij Utrecht is het donker... De storing begon half vier vannacht in een hoogspanningstation. Toen geprobeerd werd de storing te verhelpen... kwam ook Nieuwegein zonder stroom te zitten. Daar werd de stroom snel hersteld. Maar in Utrecht is dat dus nog niet overal gelukt. Sommige straten hebben alweer stroom. Op dit moment wordt de stroom in stappen hersteld. Andy Murray heeft de halve finale bereikt van de Australian Open. De Schotse tennisser versloeg in de kwartfinale... de Oekraïner Dolgopolov in vier sets. Kim Kleisters heeft zich ook geplaatst voor de halve finales... Belgische won in twee sets van de Poolse Agnieszka Radwanska. In de halve finale speelt kleinsters tegen de Russische Vera Zvonareva... die Petra Kvitova uit Tsjechië versloeg. Het weer. In het Zuidoosten komt nevel en mist voor. In de rest van het land is het bewolkt en valt plaatselijk een bui. Vanmiddag soms wat zon dan is het iets droger. Het wordt 2 graden in Groningen en zo'n 5 graden in Zeeland. Vanaf morgen droger en kouder met maxima net boven nul. A ah, verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. Het is wel zo dat de files rond Utrecht extra lang zijn. Een combinatie van wegwerkzaamheden en ongelukken. De werkzaamheden bij knopend Rijn zorgen voor een lange file op de A2 vanuit Den Bosch. Tussen Beest en Maarse 22 kilometer. Op De A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met veel oponthoud. Tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug staat 11 kilometer stil. De linker rijstrook is dicht en loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Dan de A27, van Gorkem naar Utrecht, 10 kilometer bij Nieuwegein. De andere kant op vanuit Almere, tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunetten, 18 kilometer. Bij knooppunt Lunetten is na een ongeluk de linker rijstrook dicht. Het nieuws waar u vandaag naar luistert, daar is Alex volop mee aan de slag. Dat noemen we serieus vermogensbeheer. Want elke dag gebeurt er wel iets dat invloed heeft op uw beleggingen. Daarom kijken we dagelijks voor iedere klant waar de kansen liggen... en spelen daarop in. Dus serieuze aandacht voor elk vermogen vanaf 25.000 euro. Wilt u weten of de rendementen van Alex Vermogensbeheer ook zo serieus zijn? Kijk dan op alex.nl. En nu het weer voor binnen. De temperatuur ligt deze ochtend in vrijwel het hele huis rond 18 graden. In de loop van de middag gaan we richting 20 graden in de keuken... en 21 graden in de woonkamer. Later in de avond onder de douche en in het bad... Plaatselijk veel warm water en dat dankzij de meest doordachte HR-ketel van Nederland, de Remea Calenta. Remea! Wie slim is, kiest voor Remea. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, minister opsteller van Justitie wil dat er veel meer geplukt gaat worden. Criminelen moeten het vooral in hun portemonnee gaan voelen. Maar volgens de man die erover gaat is dat plukken zo eenvoudig nog niet. U hoort hem zo. Premier van Kosovo lijkt ook in aanmerking te komen voor de Plukse wet. En in Afghanistan zitten ze te springen om politietrainers. Nou, als Nederlandse politietrainers naar Afghanistan worden gestuurd... dan komen ze terecht in Kunduz als... Hè, want we hebben het er al over gehad vanochtend... want de Tweede Kamer moet eerst instemmen met de missie. Daarover wordt vandaag en morgen gedebatteerd. We hebben het er al over gehad dat de kans inmiddels wat kleiner is geworden... dat de Kamer inderdaad instemt. Verslaggever Kees van Dam is uh, afgereisd naar Kunduz. Kees, je hebt de afgelopen dagen met Afghanen gesproken in uh, de provincie. Zitten ze daar inderdaad te springen uh, om Nederlandse politieagenten? Ja, absoluut. Iedereen die wij hier spreken en uh, de vraag stellen op welke manier kan uh, Nederland wel helpen in Afghanistan en met name dan in, in Kunduz, dan zeggen zij het gaat om veiligheid. Als Nederland de politieagenten stuurt, dan kunnen ze onze agenten trainen, zodat die beter de veiligheid uh, kunnen checken. En, uh, want zonder veiligheid kunnen we niet naar de fabrieken, kunnen de winkels niet open en voelt iedereen zich bedreigd. Maar Kees, hoe is het gesteld met de veiligheid op dit moment? Wat is jouw indruk? Ja, dat is, dat is moeilijk over wiens veiligheid je het precies hebt. Kijk, de Afghanen die gaan ook vandaag, waar ik ben, op de bazaar gewoon hun gang. Eh, voor ons is dat dan weer een toch wat, wat ander verhaal. Eh, iedereen die ons hier begeleidt, we hebben hier Afghaanse mensen. Die ons steunen en die zeggen uh, blijf niet te lang op één plek. Je hebt altijd de kans dat er toch nog iemand uh, snode plannen heeft om jullie wat aan te doen. We zijn daarom ook uh, in Afghaanse kledijen gestoken. Dat klinkt misschien een beetje mal. Maar dat is misschien net het uh, verschil tussen uh, uh, ja, kan je iemand als westeling herkennen, heel snel, of doe je dat pas op het allerlaatste moment. Dat, het is voor onze eigen veiligheid. Savonds is een heel ander verhaal. Wij wagen ons niet buiten ons bewaakte hotel en de Afghanen doen dat ook niet. Omdat je natuurlijk niet alleen die bedreiging hebt van Taliban... maar ook allerlei criminele types die rond de straten schuimen... en die je zeker zouden beroven als je buiten het dood vertoont. Net zo goed geldt dat voor ons als voor de Afghanen zelf. Er is ook al veel gesproken over corruptie in Afghanistan... en het gezag dat de overheid daar al dan niet heeft. Heb jij indruk kunnen krijgen van hoe de Afghaanse overheid functioneert? Ja, dus een beetje afhankelijk van wat je van je van de overheid uh, verlangt. Hè? De mensen die wij hier spreken, die zeggen, uh, we moeten werk hebben en we moeten veiligheid hebben. Dat zijn de twee dingen die echt het belangrijk zijn. En dan gaat het natuurlijk vooral om de veiligheid. Dat is het, het grote dilemma. Uh, je kunt eigenlijk uh, wat je ook voorziet en wat je hier ook wilt opbouwen en wat je ook wilt doen. Of dat nou de Nederlanders zijn die komen helpen of de overheid. Je moet voor veiligheid zorgen. Ja, en dat is natuurlijk onvoldoende geregeld. Dankjewel. Kees van Dam vanuit Koendous. En we houden u uiteraard uh, in de loop van deze dag... en ook deze ochtend op de hoogte over het debat... dat vandaag en morgen plaatsvindt in de Tweede Kamer. 10 over 8. dit is het NOS Radio 1-journaal. Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat, blijft dalen. Vorig jaar waren het er weer 3000 minder. Dat is goed nieuws. Betekent wel dat er nog steeds zo'n 40.000 jongeren... wel zonder diploma de school verlaat. En dus is minister Van Bijsterveld van Onderwijs nog niet helemaal tevreden. Ik ben heel blij met de cijfers. Dat is goed voor jongeren zelf. Dat is goed voor Nederland, want we kunnen die jongeren heel goed gebruiken, maar we moet rekenen. We komen van 72.000 schoolverlaters zonder een diploma per jaar en inmiddels zijn we haast gehalveerd. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is echt een bijdrage aan onze economie, maar ook aan de jongeren zelf. Maar is het dan alleen maar feest met die cijfers? Uh, nee, er zijn altijd nog zaken te verbeteren. Ik ben uh, wat dat betreft uh, ambitieus. We willen nog verder dalen. Uh, uiteindelijk wil dit kabinet naar 25.000 schoolverlaters zonder een diploma per jaar. Uh, dat is nog een hele forse stap die we moeten zetten. En dat betekent dat scholen hun zaken heel goed op orde moeten hebben. En daar valt nog het een en ander te verbeteren. Wat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, bij uh, ROC's in Nederland. Op een aantal gaat het goed. Maar er zijn ook ROC's die gewoon hun verzuimbeleid uh, niet op orde hebben. Dus dat wil zeggen, als je spijbelt, als een kind spijbelt, uh, weet men het onvoldoende. Of men registreert het onvoldoende. Of geeft het onvoldoende door aan de leerplichtambtenaar die eigenlijk met zo'n kind aan de slag moet. En daardoor uh, gaan toch veel jongeren verlaten de school zonder een diploma. Verzuim is vaak het eerste teken dat het niet goed gaat met een kind. Die scholen zitten er gewoon niet voldoende bovenop? Die moeten de scherpen bovenop. En die moeten hun zaken, vaak valt het ook samen, goed organiseren. Goede roosters, voldoende, voldoende structuur voor jongeren. Uh, ik ga daar met de inspectie ook scherper bovenop zitten. Want ik wil die doelen bereiken. En scholen zijn daarin cruciaal. Uh, maar ik heb ook de mogelijkheid, ik ben nu bezig met een wet, uh, die is zo'n beetje klaar en die gaat naar de Kamer, om uiteindelijk ook boetes uit te kunnen delen als scholen dat niet op orde krijgen. Ja, want die zijn eigenlijk min of meer verplicht om dat te melden, dat verzuim of in ieder geval bij te houden. Toch doen ze dat niet, waarom niet? Uh, nou, dat betekent gewoon dat je je organisatie heel goed op orde uh, moet hebben. We weten dat het kan, ik zie op scholen dat het kan. Het voortgezet onderwijs is wel wat minder complex natuurlijk dan een mbo-instelling heeft het inmiddels ook behoorlijk goed op orde. Uh, maar nou ook die laatste scholen en uh, ja, daar ga ik bovenop. En ja, hoe gaat u dat dan concreet doen? Want ja, tot nu toe hebben ze dat nog niet gedaan. Ze zijn nog tot nu toe niet onder de indruk van uh, uw woorden. Nou, ik zie wel ontwikkelingen, want scholen komen van heel ver. Uh, een aantal jaren geleden was er op veel scholen eigenlijk totaal geen echt verzuimbeleid. Nu wordt er al veel meer gedaan aan spijbelen. We hebben ook heel veel nieuwe mogelijkheden geboden. Zoals een digitaal loket waar uh, scholen uh, een spijbelaar kunnen melden. En dan komt het automatisch bij de gemeente terecht waar uh, dat kind woont. En je moet rekenen, mbo-instellingen hebben soms wel kinderen uit 25, 30 gemeenten op mijn school. Dus het is wel, uh, uh, laat maar zeggen, een behoorlijke organisatie. Maar dat hebben we allemaal vergemakkelijk. Daarom zien we verbeteringen. Maar ja, het moet bij een aantal scholen scholen echt beter. Uh, en nogmaals, die inspectie gaat erheen Die kijkt waar gaat het fout. Die spreekt de school erop aan. En in die end, als het nodig is, uh, heb ik straks wetgeving. Waardoor ik ook kan zeggen, mensen, ik geef nu toch echt een sanctie. Dit moet beter. Minister van Bijsterveld van Onderwijs, Marcel Bril, sprak me daar. Hassim Tashi, oud-UCK-strijder en premier van Kosovo... zit in zwaar weer. In verschillende rapporten is hij neergezet als een crimineel. Ondertussen onderhandelt hij... Gewoon over een nieuwe regering waarvan hij, als het aan hem ligt, ook weer premier wil worden. Correspondent David-Jan David Jan, er zijn meerdere rapporten over dat ze inmiddels naar buiten gekomen. Wat staat erin? Nou, er zijn er twee. Twee van die rapporten. Er is er eentje gemaakt door een speciale rapporteur van de Raad van Europa, meneer Dick Marti. En daar staat onder meer in dat uh, het Kosovo Bevrijdingsverleger, uh, dat Uce Kawartaci uh, een van de sterke mannen van was, tijdens de uh, Kosovo-oorlog in 1999 en ook daarna uh, mensen in Kosovo heeft ontvoerd en ja, hun organen heeft, uh, heeft verkocht. Nou, dat rapport is gisteren aangenomen door de parlementaire assemblee van de Raad. En die heeft uh, opgeroepen om nader onderzoek te verrichten. Een tweede uh, er lekte gisteren uit, dat is een NAVO-rapport. En daarin wordt Fatsi uh, een van de grote vissen van de georganiseerde misdaad in Kosovo genoemd. Georganiseerde misdaad, het, het zijn geen kleinigheden, David Jan, waarvan die wordt beschuldigd. Kan zo iemand nog weer premier worden? Nou ja, dat is inderdaad de vraag. Zoals jij al zei, hij, hij onderhandelt momenteel over een nieuwe regering. Hij heeft de verkiezingen vorige maand gewonnen. Maar Kosovo is volledig, bijna volledig afhankelijk van de internationale gemeenschap. Financieel, politiek. Maar je kunt je toch heel moeilijk voorstellen dat, dat iemand als Staci zo meteen gewoon aan tafel gaat zitten. Bijvoorbeeld met de Europese Unie of met vertegenwoordigers van de NAVO. Of met Washington bijvoorbeeld. Iemand die zo van zulke zware misdaden wordt, wordt verdacht. Ja, dat lijkt me toch... Nog uh, uitermate pijnlijk voor Washington en Brussel om met, uh, met zo iemand aan tafel te zitten. Overigens heeft hij wel in Kosovo zelf, maar ook in alle andere gebieden hier in de regio waar Albanese wonen, de volledige steun van de bevolking. Die zeggen, die rapporten, dat is allemaal Servische en Russische propaganda, daar klopt helemaal niks van. Dus de be bevolking zat nog wel volledig achter hem. Zeg, David-Jan, je hebt het over pijnlijke momenten. Um, het Westen was van de misdaden op de hoogte, hè? dat staat in die voordocumenten. Uh, en toch heeft het Westen-Tachi gesteund in de tijd van de Kosovo-oorlog. Ja, dat klopt. En ook daarna, tot op de dag van vandaag zelfs... Uh komt waarschijnlijk omdat uh, de, die, die, die internationale gemeenschap is het, heeft natuurlijk het bestuur gehad over, uh, over Kosovo. En die wilden na die oorlog niet nog eens een keer extra onrust. Uh, ze hadden al genoeg problemen met Servië, met de gevolgen van de oorlog. En ze wilden dus uh, rust in de tentzakken, om het anders zo maar eens te zeggen, in, uh, in Kosovo. En daarom hoogstwaarschijnlijk hebben ze Fatih de hand boven het hoofd gehouden. Maar ik kan me toch nauwelijks voorstellen met deze twee rapporten op tafel uh, dat, uh, dat ze die steun blijven geven. Hm, toch houdt iedereen zich op het ogenblik muistil. Ja, er zijn vanuit, vanuit Brussel en Washington nog geen, geen reacties gekomen. Nog van de Europese Unie, nog van de NAVO, nog van de Amerikaanse regering. Uh, maar ja, nogmaals, ik kan me nauwelijks voorstellen dat het zo stil blijft. Want uh, orgaanhandel, handel in, uh, in, in, in heroïne en allerlei andere zware misdaden... ja, met zo iemand kun je toch eigenlijk geen zaken doen. Hoewel het nog niet bewezen is, maar de verdenking is wel zwaar. En uh, hij heeft alles schijn tegen zich. David Jan Gosword over Hashim Tashi de premier van Kosovo. Ach ja, VVV Noordwijk droomde van een plek in de halve finale van de KVB-beker. Het is uh, niet helemaal gelukt. Zometeen een verslag van die wedstrijd tegen RKC. Eerst uh, verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Het accent van deze spits ligt duidelijk op de regio Utrecht. Daar staan veel en lange files. Toch verloopt de spits daardoor niet drukker dan gebruikelijk. Heeft dat met het licht te maken, Wijnand, dat uitgevallen uh, is door de ja, stroomstoren? Uh, we hebben nog geen aanwijzing voor, want uh, het is vooral een combinatie van wegwerkzaamheden... bij knoopend ouderijnen op de A2 en een paar ongelukken op de A7 die voor die lange files uh, zorgen. Hm. Dus daar is nog niet direct een verband. Op de A2 is het dus heel druk vanuit Den Bosch... tussen Beest en uh, Knoop de Oude Rijn... over 20 kilometer langzaam rijden. De ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug, 12 kilometer... Nou, het was op zich een vrij simpele aanrijding, maar de afhandeling duurde nogal lang. Daardoor is het wel een file met veel vertragingen en het loopt ook vast op de A20 vanuit Rotterdam daardoor. A27, ik zei het al, vanuit Almere tussen Eemnes en Knoop met Lunette, 16 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Criminelen moeten veel vaker en ook veel grondiger geplukt gaan worden. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil de komende jaren... de opbrengst van de zogenoemde plukse wetgeving verdubbelen. Naar 100 miljoen. Het Openbaar Ministerie krijgt daarvoor de komende mm, jaar 10 miljoen extra... en in 2013 mm, nog eens 20 miljoen. We gaan dus met, met de top uh, mensen die we hebben, de nationale recherche, functioneel parket, uh, het uh, uh, landelijke parket, uh, gaan, uh, gaan we dit doen. En we kunnen natuurlijk uh, snel beslag uh, laten leggen uh, in een vroegtijdig stadium, omdat je dan meteen uh, bij criminelen de zaak ook kan afpakken. En dan gaat het niet alleen om luxe boten, wagens en villa's, maar vooral om vermogen dat slim is weggesluist via BV's en buitenlandse rekeningen. En het vergt veel expertise om daar de hand op te kunnen leggen. Financiële expertise die de politie en justitie nu veelal ontbeert. Dat gaan we met alle mogelijke middelen doen. En ik zal zorgen ook, dat is een target, dat we de opbrengsten die we daardoor krijgen... die gaan oplopen van 40 miljoen naar 65 miljoen. En uiteindelijk in de komende jaren, 2018, naar 100 miljoen. Maar ook dat is slechts een fractie van de totale hoeveelheid crimineel geld. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... schat dat er zo'n 18 miljard omgaat in de onderwereld. Toch weer spreekt opstelten dat het symbolpolitiek is. Nee, dat is nooit symbool, want het gaat gewoon om uh, uh, rechtvaardigheid zichtbaar maken dat uh, geen crimineel veiligheid is uh, voor uh, uh, uh, en weg kan komen met, uh, uh, met crimineel verdienen van geld. Dat gaat niet gebeuren. Wij pakken het af. Opstelte presenteert zijn plannen vanochtend bij het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Minister Opstelte hoorde en Michiel Breedveld, die sprak met hem. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof, die uh, heeft zich verplaatst... Van de bossen in Maren naar de bossen in Baren, volgens mij? <laughs> het is maar één letter, maar het is wel een half uur. Oké. Okay. Um. Ik begrijp, uh, Joris, dat we nog even niet naar jou gaan. Omdat wij nog even oh. willen doorpraten over uh, dat plukken. Uh, mijn fout, we komen zo bij jou. Ja, want we plukken even door uh, met de directeur van het bureau... ...ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie, Dick Ten Boer. Dick Ten Boer, meneer Ten Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry hoor, waar gaat u even? <lacht> maar u was wel aan de telefoon. Zeg, ja, hoorde als het u het even had, dan zouden we nog steeds crimineel geld uh, af gaan pakken. Hoor. Ja, heel goed. U werkt ook va vaak in de schaduw. Hè? Dat is ja. ook heel belangrijk. Zegt de minister, wil dat verdubbelen, wil extra vaak en meer grondiger gaan plukken. Is dat realistisch? Ja, dat is realistisch. Als je kijkt naar dit moment, dan gaan wij te weinig financieel regisseren. Wij zijn nu ook nog bijzonder blij dat deze minister dit kabinet deze investering wil gaan doen. En wij gaan dat gebruiken om het ketenbreed te investeren op afnemen. Zowel bij de politie, de bijzondere opsporingsdiensten via het ECD. Wacht even. Gaan we veel financiële expertise toevoegen. Ketenbreed. Um... ...inzetten op afnemen. Wat, wat gaat u nou precies doen? Ja, dat betekent dat we financiële expertise toevoegen in de opsporing... Huh? ...maar ook in de vervolging en uiteindelijk ook bij het CIB... ...die uiteindelijk de gelden moet incasseren. Dus u gaat um, de mensen zien, voorzien van informatie en kennis om dit goed te kunnen doen? Ja, daar komt de kern op neer. Uh, die, de traditionele onderzoek was veelal gericht op het pakken van de verdachte... ...en nu komt erbij, uh, we gaan het financiële gewin afnemen. Maar meneer Ten Boer, dat is nog niet zo eenvoudig. Hè? Je kunt niet gewoon zeggen, jij bent gearresteerd, kom op met dat geld. Zo werkt het niet. Nee, je ziet vaak dat geld weggesluist is. En vandaar dat we die expertise ook keihard nodig hebben... om te onderzoeken hoe die financiële stromen zijn gegaan... en waar dat geld is gebleven. Daar wat, gaan we op inzetten. Wat voor deskundigheid moet u hebben? Kunt u eens wat aangeven? Nou, dat is financiële expertise in een algemene zin. Maar dat betekent ook dat we kennis nodig hebben van systemen. Hoe werken financiële systemen? Hoe werken BV's? Hoe gaat geld daarin zitten? En hoe kunnen we het daar weer uithalen? Ja, nou, dat mag u dan uitleggen. Want hoe, hoe kunt u het eruit halen? Kunt u overal bij? Uh, wij kunnen uh, er wel vaak bij. Uh, maar dat zal inderdaad, u zegt het al, niet een eenvoudige klus zijn. En daarom hebben we ook andere expertise nodig dan die we op dit moment hebben. En daar gaan we naar zoeken. Ja, en dan nog, stel dat u het verdubbelt, dan is het nog peanuts. Want daar zou dus 18 miljard euro in omgaan in het criminele circuit. Kunt ja, u dat ik bevestigen, klopt dat? Ik heb het WODC-rapport gelezen in wodc, WODC Schat dat, dat weten wij niet zeker. Het is wel veel... Als wij zicht krijgen op hoe die stromen gaan... dan zou het kunnen dat we meer krijgen. Maar ik denk dat 100 miljoen al een uh, heel reëel doel is voor de komende jaren. Uh -huh. En misschien gaan we dat in de toekomst al verder uitbreiden. Want wil je meer, dan zul je nog met veel meer teams... en veel meer deskundigheid op de proppen moeten komen. Ja, of meer inzicht hebben in hoe het systeem werkt. En kunt u, want u zei, ja, we kunnen in principe bijna overal bij... maar heeft u um, genoeg ruimte in de wet? Want um, daar ligt nu een wetsvoorstel in de Eerste Kamer... Hè, dat de mogelijkheden verruimt. Ja, dat, dat, dat klopt. Ik denk dat wij op dit moment in de opsporing voldoende wetgeving hebben. Dat wetsvoorstel dat er op dit moment in de Eerste Kamer ligt, is met name gericht op het uh, eindtraject, het zogenaamde strafrechtelijk executieonderzoek, om ook daadwerkelijke opsporingsmethoden te kunnen inzetten als een uh, is van de rechter onroepelijk is. Dat mm -hmm. kunnen we op dit moment niet. En maar dat, ben, heeft u, dat heeft u hard nodig, lijkt mij. Dat hebben wij hard nodig, maar als je het systeem goed doet, en de minister heeft er ook eerder gezegd, dat je beslag moet gaan leggen op het moment dat we onderzoek doen, en daar gaan we maximaal op inzetten, dan hebben we vermogen al binnen en dan zouden we het nadien niet meer hoeven te zoeken. Oké. Okay. En u heeft voldoende capaciteit, meneer Ten Boer? Uh, dat is altijd een hele grote vraag. Uh, wij proberen het met de capaciteit die we hebben. Uh, we hebben niet voldoende capaciteit. Dat kan ik in algemene zin wel zeggen. Maar we gaan wel ons best doen met de capaciteit die we hebben. Ja, We zouden graag wat bij willen om dit werk te kunnen doen. Ja, uiteindelijk wordt daar 20 miljoen voor geïnvesteerd. Goed. Dirk Ten Boer uh, van uh, het bureau ontnemingswetgeving van het OM. Dank. Geen dank. Joris van der Kerkhoof, u hoorde ah, hem net toch, al ja. heel even. <laughs> maar nu mag hij los in de bossen. Ja, van Maren naar Baren. Of was het nou andersom? Door de bossen eh, had ik kunnen lopen, dan was ik een heel eind deze kant op kunnen komen. In ieder geval van huis te Maren van de familie van Notten in het Barense eh, bos nu... Eh, te waren met mensen van, de, van Staatsbosbeheer... praten over uh, bezuinigingen en misschien wel spullen verkopen. Uh, uh, stukken grond uh, verkopen. Uh, om uh, die bezuinigingen een beetje uh, zachter uh, te maken... zodat ze nog een beetje kunnen functioneren, die mensen van Staatsbosbeheer. Is dit te koop? Nee, nee dit is niet te koop. Oh. Dit ook is, niet uh, als ik heel veel geld bied? Nee, dit is uh, uh, zeker niet uh, te koop. Omdat uh, het maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. En het is ook nog bovendien... Een, uh, een cultuurhistorisch monument. Dus uh, in dit geval. Het mag niet eens verkocht worden. Nee, nee zeker niet. Wat mag er wel verkocht worden dan? Um, nou ja, zoals het er nu voor ligt: uh, um, alleen alles wat buiten de EAS uh, ligt. Die, die, die, die hoofdstructuur. Ja. Um, en, nou, u bent boswachter en kunt. Ja, het is een beetje nat en een beetje mistig en een beetje. We horen gezoom van volgens mij de snelweg uh, een paar honderd meter hier vandaan. Uh, het is modderig hier. Je kunt er wel van genieten, toch? Ja, zeker. Het is een prachtig bos. En er valt heel wat te zien en te beleven. Dus uh, als, een, als je een paar uur uittrekt, dan, uh, dan zie je heel wat. Ja. Nou, we liepen om een plas heen en uh, uiteindelijk komt er toch een tak in je gezicht. Dat is ook leuk uh, te, te, te beleven hier. U hebt ook het verhaal gehoord familie van... Uh, Populiere grondeigenaren van Notte zegt van wij kunnen dat zelf ook heel erg goed. Um, dat uh, dit, dit, dit, het beheer van, van dit soort uh, uh, dingen misschien wel beter dan u. Snapt u zijn verhaal? Ja, ik denk dat iedere eigenaar denkt uh, dat hij het op zijn manier uh, goed kan doen. En het uh, um, hangt er maar net vanaf wat je voor doel je voor ogen hebt. Uh, wij als dat bosbeheer hebben. ...meerdere doelen voor ogen, namelijk uh, zowel natuur, uh, om, om willen van de natuur te beheren... ...hout en maar zeker niet te vergeten uh, recreant en beleefbaarheid van de bossen. Dus uh, ja, uh, al die drie dingen staan voor ons, uh, um, ja, zijn van belang en staan uh, bovenaan. Zeg maar. Recreanten komen net voorbij, uh, een, een hondrecreant en een baas uh, van de hondrecreant. We gaan zo nog een beetje doorlopen hier en vast ook een beetje de weg kwijtraken, dat is ook wel leuk... Um, er kan ook geld verdiend worden, eh, meneer Wanninger, ook van Staatsbosbeheer, met hout. Even heel kort, als aankondiging voor over wat we een half uur, over een half uur verder gaan bespreken. Dat hout wat hier allemaal tussen ligt, dat kun je een beetje bij elkaar vegen. En dan is het een uh, goede energievoorziening. Nou, in het uh, bos zit het zo dat er inderdaad uh, bomen groeien. Je kunt die bomen kappen. Uh, de dikke bomen, die verkopen we aan de zagerijen. En de dunne boompjes waar je geen planken van kan zagen, daar maken we duurzame energie van. En dat verkopen we aan energiemaatschappijen, maar ook aan andere bedrijven die daar warmte en elektriciteit van maken. En dat levert voldoende geld op die de bezuinigingen verder uh, teniet kunnen doen? Nou, zo is het niet. Maar het is wel zo dat met de opbrengsten die we daar uithalen... een gedeelte van de kosten die we maken in het uh, treinbeheer kunnen, be be kunnen betalen. Dus het heeft zeker een functie. Linksaf of rechtsaf? Uh, laten we naar links gaan. Ah, ja. <lacht> Altijd een beetje naar links. Kom, we gaan naar links. Ja. Ja. Jongens van de Kerkhof wordt het bos ingestuurd. Het kopen van bos kan dus ook wat opleveren. Het is bijna half negen. We hebben zitten graven. En kwamen uit in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen vonden we een amateurclub die een halve finale speelde... in de strijd om de kvb beker VVV Noordwijk hoopte gisteravond heel eventjes... dat ze dat konden bereiken in Waalwijk. Nou, dat duurde niet lang. Het werd al snel 2-0 en uiteindelijk 6-0... voor de professionals van RKC. Met een tiental bussen zijn ze naar Waalwijk gekomen. De aanhangers van Noordwijk met hun rood-witte sjaaltjes... Die het scorebord op een gegeven moment maar voor lief nemen. Ze vinden dat ze toch een geweldige avond hebben. En zo klinkt het ook. Alleen is het wel zonde. De stemming blijft goed. Nou, met mate. Ik probeer de moed erin te houden. Hè? Ja, ja. En een beetje warm te blijven. Nee, het is bijzonder dit allemaal, maar ja, och. we hebben het ver gehaald, dus ver gekomen. Nou, RKC was een te nemen hindernis. Of nou een klein, een klein kansjatje, maar jammer. Maar ik ben toch nog trots op onze jongens. Jullie gaan met opgeven hoofdwaalwijk verlaten. Zeker weten, zeker weten. En dat laatste half uurtje zitten we gewoon nog even uit. Ja hoor. Ik zag zo'n enthousiaste fansite. Ja, dat is... De feesten waren al geregeld in Noordwijk, dacht ik. Ja, die, die gaan nog steeds door. Want het blijft uh, natuurlijk wel om te vieren dat we dit bereikt hebben. En, uh, ja, het is heel erg jammer dat het zo loopt. Maar uh, promoveren naar de topklasse is uiteindelijk wel belangrijker voor ons. En, uh, afgelopen week hebben we uh, een zware wedstrijd de koppositie weer overgenomen. Dus uh, alle reden om er toch van te genieten. Ondanks uh, toch wel de hele slechte wedstrijd van de kant. Maar uh, ja, we moeten onze zegeningen tellen, uh, Fantastisch op de kaart als club. Het zit er niet in. En, uh, we moeten realistisch zijn. We hebben er ook niks te zoeken. Zag ik u nou net gapen? Nou, ik, ik zat even te gehoor, Ja, ik had even een, een dipje, maar uh, trots op Noordwijk dat ze dit bereikt hebben. We gaan zachtjes dan op huis En ja. U uh, gelooft het wel? Ja, ik geloof het wel. Ja. Ze hebben het er best gedaan, maar kijk, je kan RKC niet vergelijken met, uh, met Noordwijk. Dat zijn toch hoofdklasses en dit is RKC. Mag ik toch verwachten als je naar de stand kijkt in de huppelercompetitie. competitie staan op tweede plaatsjes. Noordwijk is, eh, ik wil niet zeggen, bijvoorbeeld kansloos. Maar normaal Lieder is blij. leuk geprobeerd. Ja, dat is toch. Ja. Met een trots, trots gezicht toch geprobeerd. Ja, natuurlijk. Zo moet je het ook zien. Toch gaat deze wedstrijd jullie geschiedenisboeken in. Oh, zeker, zeker. Ik zeker. Wel. Ja, ja. ik wil. Ja. <laughs> ja. Nou, het zou leuk zijn als ze het een maken in Noordwijk. Ik oh, oh, zou het leuk. vinden. Maar ja, dat je er niet in, denk Oké, 6-0. Het wordt 6-0 voor ons rkv aw Hij is even voor het thuisfront, hè? Hoe gaat dat nu, sms'en? Ja, even naar het thuisfront, hè? De mensen die niet mee kunnen, willen ook weten hoe het erbij staat. Dat het 6-0 is nu. 6-0, ja. Dat doet geen zeer, hoor. We slapen lekker vannacht. Ja, we zijn Noordwijkers, hoor. Ik denk niet dat er een feestje is in de bus. We zijn teleurgesteld, maar niet verslagen. Ben jij wijzer? Want als het, uh, volgende week gaan we weer met uh, opgestoken staat naar de volgende wedstrijd van Noordwijk tegen Terleden. Ja, is tegen Dagen. wat? Terleden. Oh, Uit aanstaande zaterdag. Het was van Heijden. Dit was hem dan, hè? Ja, nou, uh, helaas van Noordwijk, maar uh, we houden de moed erin. Oké. Okay. Dag. Dag. Jouw persoonlijke aanbod van de actuele vacatures direct in je mail, op je mobiel of online. nationalevacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland.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 Radio 1, het NOS-journaal. Demonstratie Egypte hard uiteengeslagen... en PvdA heeft twijfels over invoering OV-chipkaart. Het is twee over half negen. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben veiligheidstroepen vannacht... met grof geweld een eind gemaakt aan demonstraties tegen president Mubarak. Duizenden demonstranten waren samengestroomd bij het parlement... en wilden daar de hele nacht blijven. Volgens correspondent Nicole Fever zijn de protesten ingegeven door de recente gebeurtenissen in Tunesië. Er werd ook groepen, Tunesië, vrijheid en uh, Mubarak, ga weg. Uh, Saudi-Arabië wacht op je. Dat is de plek waar. ...de verdreven president van Tunesië naartoe is gegaan. Ja, de autoriteiten die hebben ook naar Tunesië gekeken, dus het begon eigenlijk rustig. Maar toen bleek hoe groot en heftig het verzet was. Toen gingen de autoriteiten over naar de gebruikelijke aanpak. Ja, en dat is dus hard ingrijpen. Het kabinet legt de salarissen van bestuurders in het onderwijs aan banden. Inkomens die uitkomen boven het maximum van ruim 223.000 euro worden bevroren. Die maatregel volgt op een onderzoek naar topinkomens in het onderwijs... en daaruit bleek dat vooral in het hoger onderwijs... de salarissen soms flink hoger zijn dan de norm is. De PvdA twijfelt of de invoering van de OV-chipkaart... in Zuid-Holland wel door moet gaan. Nu is aangetoond dat de chipkaart makkelijk te kraken is. In heel Zuid-Holland kan vanaf volgende week, eh, donderdag, 3 februari is dat, alleen nog maar met de OV-chipkaart worden gereisd. Maar uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat het saldo op anonieme chipkaarten met fraude eenvoudig te verhogen is. En de conducteur merkt die fraude niet op. Dat nieuws baart de PvdA zorgen. Daar zal onder andere aan de orde komen of het verstandig is... om die invoering in Zuid-Holland die voor eind volgende week gepland staat. Of dat onder deze omstandigheden verstandig is. Dat, dat zal de minister moeten aangeven. De Amerikaanse president Obama heeft in zijn jaarlijkse State of the Union... de Democraten en de Republikeinen opgeroepen samen te werken. Wat komt op dit moment is op ons. Niet of we samen kunnen zitten, maar of we samen kunnen werken Volgens Obama is die samenwerking nodig om meer werkgelegenheid te scheppen en de vennootschapsbelastingen te verlagen. Obama kondigde verder aan dat hij werk wil maken van schone energie. In 2035 moet 80% van de Amerikaanse elektriciteit groen zijn. Will come from clean President Obama. Premier Tachi van Kosovo lijkt nauwe banden te hebben met criminelen in zijn land, blijkt uit gelekte NAVO-documenten. Eerder maakte de Raad van Europa ook al melding van Tachi's mogelijke betrokkenheid bij misdaden. In de uitgelekte documenten staat dat Tachi nauwe banden heeft met Xavit Galiti, een parlementslid dat in verband wordt gebracht met mensenhandel, politieke moorden en drugshandel. Het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat, blijft dalen. Maar minister Van Bijsterveld is nog niet tevreden. Het afgelopen schooljaar stopte een kleine 40.000 leerlingen voortijdig met school. Dat is een halvering ten opzichte van 2002. Volgens Van Bijsterveld blijven bij veel MBO-instellingen... de resultaten achter. En dat moet anders. Ik zie dat heel veel MBO-instellingen het wel goed doen. En dat is voor mij een teken dat ook die collega-instellingen het moeten kunnen. Daar ga ik met de inspectie heel scherp bovenop zitten de komende tijd. En als het nodig is, ik ben bezig met wetgeving... kan ik in die end ook zeggen, mensen, het gaat niet goed. Ik geef nu gewoon een sanctie, want ik wil het op orde hebben. Het kabinet wil het aantal voortijdige schoolverlaters in 2016... teruggedrongen hebben naar 25.000. Dan de stroomstoring in Utrecht. Die blijkt grotendeels voorbij. De wijken Lunette, Hooggraven en Tolsteeg werden vannacht getroffen door een stroomstoring. En ook op delen van de snelwegen A12, A27 en A28 bij Utrecht viel het licht uit. Toen geprobeerd werd het probleem op te lossen... viel ook in Nieuwegein nog eens de stroom uit. Daar is het uh, probleem snel hersteld, maar in Utrecht lukte dat niet... En daar zitten nog altijd wel een paar honderd huishouders zonder stroom. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen bewolkt en in Zeeland regent het momenteel. In de rest van het land is het een stuk droger, maar hier en daar valt toch nog een enkel buitje. Nou, actueel ligt de temperatuur in Zeeland rond een graad of 4, terwijl het in het zuidoosten en oosten licht vriest. Daar kan het dan ook nog door bevriezing plaatselijk glad zijn. Overigens komt in het zuidoosten ook nog mist voor. Het blijft vanochtend verder bewolkt met hier en daar een enkel buitje. Uh, af en toe kan er naast de regen ook wat natte sneeuw vallen. Nou, vanmiddag dan blijft de kans op een bui bestaan. Maar plaatselijk zal de bewolking ook wat gaan breken. En daarmee komt de zon nog eventjes tevoorschijn. Het wordt een graad of twee in het noorden tot maximaal 5 graden in Zeeland. De wind die neemt ook toe naar matig tot vrij krachtig, zo'n windkracht 4 tot 5. En draait overdag van noord naar noordoost. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk aan droger. Eh, er is dan ook wat ruimte voor wat opklaringen en dan kan het licht gaan vriezen. Eh, blijft het bewolkt, dan liggen de minima rond het vriespunt. Nou, morgen donderdag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. De maxima die komen dan uit rond 1 à 2 graden boven 0. ANUB, verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits voor woensdag. Er staat 140 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht. Opvallend druk is het op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Het heeft te maken met de werkzaamheden rondom knooppunt Oude Rijn. Tussen Beest en Maarse, 22 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd met een bus. Tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer staat 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Het loopt daar ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en Knopend Gouwen staat 9 kilometer. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Ambacht en Sliederrecht 5 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook vrij. De A27 vanuit Almere is in de dagelijkse vide een ongeluk gebeurd. Tussen Eemnes en Beeldhoven staat 10 kilometer vide. De linker rijstrook is dicht. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI, de opleider met erkende masteropleidingen... waaronder de grootste MBA-opleiding van Nederland. NCOI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie en de gratis brochure, NCOI.nl. Krijn van der Voorn van bouwbedrijf Nieuwe Maten uit Wormerveer... is nog geen klant bij T-Mobile. Doen nu ook een zakelijk bellen? Daar moeten ze dan wat meer reclame voor maken. Het is bij ons op het ogenblik ontiegelijk druk. En we bellen ons suf, maar ik heb eigenlijk geen idee of we wel het juiste abonnement hebben. En mijn hoofd staat er op het ogenblik niet naar om dat uit te zoeken. Ik zou zeggen, daar liggen kansen voor ze. Met een zakelijk optimaal abonnement van T-Mobile zit u altijd goed. Want u krijgt automatisch de meest gunstige korting bij elke bedrijfsgrootte. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk voor meer argumenten op t-mobile.nl slash zakelijk.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 Bij een zakelijk optimaal abonnement van T-Mobile kunt u ook nog eens twee jaar gratis bellen met al uw collega's. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk voor meer informatie op t-mobile.nl slash zakelijk. Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Australian Open, laatste kwartfinale zijn ze daar aan toe. Jan Rolfs volgt het toernooi voor ons. Uh, Jan de Reuzendode, Alexander Dolkopolov, is geveld. Andy Murray he, was te sterk. Ja, in, in vier sets, de wedstrijd is zo'n klein uurtje geleden afgelopen. Dolkopolov, die dus won van Tsonga en, en Söderling... Uh, speelde een hele goede derde set. Hij verloor de eerste met 7-5, tweede met 6-3. In de derde set kreeg hij eigenlijk uh, ritme. Maakte het Murray heel moeilijk. En de derde set ging naar Dolko Polov uiteindelijk in een tiebreak. Het was het eerste setverlies in dit toernooi voor Andy Murray. Maar de pijp was leeg bij Dolko Polov. Na die lange partijen tegen het zongen en zeudeling... Uh, ja, kwam hij 4-0 achter in de, in de vierde set. In de eerste drie games maakte hij zelfs geen enkel punt meer in die vierde set. Dus het was gedaan met de 22-jarige Oekraïne, vierde set, 6-3. Dus Murray, uh, toch wel overtuigend hoor, naar de, naar de halve finale. En straks gaat Nadal nog spelen tegen zijn landgenoot Ferrer. Denk je dat Ferrer het Nadal moeilijk kan maken? Uh, ja, want uh, Ferrer is in, is in vorm. heeft het toernooi van Auckland gewonnen dit jaar. Uh, het punt is alleen dat Nadal in alles net iets beter is dan, dan Ferrer. Uh -huh. het, het, ze hebben een beetje dezelfde stijl. Uh, Ferrer heeft ook niet echt de wapens, hè, niet echt een mokerslag van een service... of een enorme voorrent om, om een Nadal echt moeilijk te maken. En ze kennen elkaar echt door en door. Ze gaan heel veel met elkaar om in het Spaanse kamp... We hebben natuurlijk al vaker tegen elkaar gespeeld. In de laatste zeven duels heeft Nadal maar, maar, maar één zet prijs moeten geven tegen Ferrer. Dus ja, en op dit niveau is het uh, een, een, een kwartfinale... en Nadal is, is in vorm, heeft helemaal nergens last meer van. Dus in, in, in, in deze kwartfinale ja, lijkt het toch weer Nadal te gaan worden... en dan krijgen we dus een halve finale Nadal-Murray. Maar je weet het niet, de Wedstrijd gaat om ongeveer kwart voor tien Nederlandse tijd straks van start. Misschien kan Ferrer wel een aantal dingen... Vinden in zijn tactiek om eindelijk toch een keer te winnen van Nadal. Mijn vrouw is Kim Kleisters door naar de halve finale... net als Vera Zvonareva Die moeten dus tegen elkaar. Ja. Um, is Kleisters voldoende in vorm om dat ook te winnen? Nou ja... Ze, ze had toch wat problemen hoor met Radwanska in de, in de halve finale. Ze was ook na afloop helemaal niet tevreden over de spel. Ze zegt, mijn service loopt niet goed. Maakte veel onnodige fouten met, met mijn voorhand. De topvorm is er nog niet. En die zal ze wel nodig hebben voor die, voor die halve finale tegen Svona Reva... die vannacht won van Petra Kvitova uit Tsjechië in, in twee sets. Dus dat wordt spannend, Jan Rolfs, voor ons bij het Australian Open. 12 minuten over half negen. Azielzoekers die uitgeprocedeerd zijn... wachten vaak in de gevangenis hun uitzetting af. Zo wordt voorkomen dat ze in illegaliteit verdwijnen in ons land. Amnesty International en veertig andere organisaties roepen het kabinet nu op... om alleen in uiterste nood vluchtelingen op deze manier op te sluiten. En om sowieso te stoppen met het opsluiten van zwangere vrouwen en kinderen. Vandaag uh, wordt er in de Tweede Kamer gesproken over deze vreemdelingendetentie. En wij uh, blikken er alvast op vooruit... Op dat debat met Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland. Meneer Nazarski, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u zo tegen opsluiting in algemene zin? Want op zich klinkt het logisch dat je illegale ergens vasthoudt... als je ze wilt uitzetten, omdat ze anders in de illegaliteit blijven of verdwijnen. Nou, om te beginnen is, is vrijheid natuurlijk een heel groot goed... in ons land en overal, en iemand... De vrijheid ontnemen, dat mag je echt alleen doen als, je echt, als dat echt noodzakelijk is. Als die gevaarlijk wordt of zich aan allerlei dingen gaat onttrekken. Wat er nu in Nederland gebeurt, is dat er zo'n 8.000 tot 10.000 mensen per jaar... die worden opgesloten met als doel uiteindelijk vertrek, uitzetting uit Nederland. En er is al een tijdje over gesproken wel... en er is ook al heel vaak gezegd, ook internationaal... dat moet je alleen in het uiterste geval doen. En MST vindt dat dat veel te gemakkelijk gebeurt... en dat je ook veel meer alternatieven... je kunt ze gewoon in het centrum zetten... je kunt ze een dagelijkse meldplicht geven... Uh, dat soort dingen allemaal, maar niet in zo'n gevangenis waar een regime is... dat ook nog eens strenger is dan dat voor misdadigers. Maar meneer Narsarski, die alternatieven zijn net het probleem. Want voor je het weet, richt je daar dus weer ascent, asielzoekerscentra voor op. Dat wil men dus niet. Is er dan wel een alternatief? Ja, maar wat men niet wil, uh, men moet ook kijken, denk ik... en ik hoop dat de Kamer daar dadelijk ook uh, naar kijkt... naar hoe je mensen dan opsluit en wat je mensen aandoet. Een voorbeeld, een zwangere vrouw die... Uh, zit in Zeist in de uh, gevangenis. Die moet het land uit. Die moet geboeid en met een broekstok aan... naar de gynaecoloog uh, voor onderzoek. Dat zijn toch dingen die zijn allemaal helemaal nergens voor nodig. Uh, die vrouw uh, gaat heus niet wegrennen. En uh, er is ook geen enkele reden om die vrouw die twee kinderen in Nederland heeft om die op die manier op te sluiten. Maar dat, geldt, dat geldt natuurlijk, deze situatie is, is natuurlijk wel bijzonder. Hè? En je nou, het, u zijn... zegt het ook over zwangere vrouwen en kinderen. Maar in algemene zin zijn er toch um, illegalen... die ja, kost wat kost in Nederland willen blijven. En dus ook alles aan doen om uit handen van de autoriteiten te blijven. Maar als ze dan eenmaal in de, in de mode zitten... Uh, dan kan de autoriteit, de overheid, kan toezicht op hen houden... op allerlei andere manieren... dan uh, door ze in zo'n echt strafrechtelijk regime op te sluiten. Ja, u denk, heeft je het nou over meldplicht. Maar goed, ja. dan kun je tussen die meldplicht door... kan je, kan je weer de benen nemen. Ja, ik maar... noem maar een voorbeeld. Ja, maar ik denk dat u toch de uh, situatie van veel mensen overschat... als mensen het land uit moeten. Uh, vaak zijn het mensen die die... Uh, um... Ja, die gewoon hier zijn gekomen ooit omdat ze dachten... ik wil hier blijven, mm -hmm. die dan in zo'n centrum uh, zitten... of die ergens in een gemeente wonen. Uh, het, het leven als illegaal is natuurlijk verre van een pretje. En als die mensen dan terug moeten, dan krijgen ze dat te horen. Maar er is, je kunt ze gewoon in een centrum zitten. Daar zijn in andere landen ook uh, ervaringen mee. En er is geen enkele reden om die mensen in zo'n uh, uh, afschrikwekkend... Uh, uh, in, om in die omstandigheden op te sluiten. Nee. Nee, u, en, ge u geeft net een voorbeeld van, van ja. die, die uh, zwangere mevrouw. Dat, ja. Wat natuurlijk niet prettig is. Zou het voor u wel acceptabel zijn als die mensen in de gevangenis worden gezet. maar dat daar een niet zo zwaar regime op wordt toegepast? Nou ja, dat is, er is in Nederland. er is er eentje een vrijheidsbeperkende locatie. Dat is al iets beter. Dan zit ja. je in elk geval niet in de gevangenis. en niet in dat regime met nauwelijks mogelijkheden voor bezoek. nauwelijks mogelijkheden voor een advocaat. Je mag niet bellen. Uh, je kunt eigenlijk niks. Je zit met, met meer, soms met veel meer. Meer mensen op een cel. Er is echt een, een, een behandeling ja, die. die uh... Ja, die ver onder de standaard is uh, van wat je zou moeten doen... voor mensen die, die verder geen crimineel feit hebben begaan. Want daar gaat het natuurlijk om. En toch, het is, ja, u gaat er wel vrij gemakkelijk van die mensen... Ja, die onttrekken zich aan toezicht. Maar het gaat wel om mensen die geen strafbaar feit hebben uh, gepleegd. En dan moet je dus ook echt kijken... alleen in het uiterste geval, dat is uit en daarna afgesproken... zou je die mensen vast moeten zitten. En 8.000 tot 10.000 per jaar, dat is zeker niet meer in het uiterste geval. Dat is bijna automatisch. Meneer Dersharski, denkt u dat er wat gaat veranderen? Of denkt u dat we over twee jaar hetzelfde gesprek? zullen hebben waarin u weer dezelfde aanbevelingen doet? Ik denk dat er wat gaat veranderen. Ik denk dat op zijn minst voor kwetsbare groepen... Uh, voor, kwets voor mensen in kwetsbare omstandigheden... dat de Kamer daar de minister van gaat zeggen... ik kijk daar toch eens heel serieus naar. En ik denk dat de minister ook wel gaat zeggen... van dat zullen we inderdaad doen. Mm -hmm. En ik denk dat ook het idee om, om naar alternatieven te zoeken... dat men dat na vandaag uh, wat krachtiger gaat uitwerken... en die alternatieven ook gaat toepassen. En nogmaals, het automatisme om iedereen die of bijna iedereen die het land uit moet, dan maar vast te zetten... en dan maanden uh, in de gevangenis uitzet te zetten, dat moet er echt uit. Okay. Eduard Narzarski, directeur van Amnesty Nederland, dank u wel. Graag gedaan. Joris van de Kerkhof is vanochtend op zoek naar een aardige investeringsmogelijkheid... en daarvoor kijkt hij rond in de bossen. Van Baren, en daar is een boom en daar staat een stip op. Er is ook een boom waar een kruis op staat. Dat kruis, dat is een dode boom... Ja, dat is een dooie En een dooie iets te dicht bij het pad. Dus uh, dooie bomen zijn natuurlijk heel belangrijk in het bos. Maar uh, als ze op een kunnen vallen, dan, uh, dan wat minder. Dus uh, vandaar dat die omgezagd moet worden. Dat zegt de boswachter. De stip is een boom uh, die weggehaald wordt om um, geld mee te verdienen. Uh, u bent programmamanager, houtactiviteiten en biomassa. Ademhalen, um, verdient u daar voldoende geld mee om bijvoorbeeld de bezuiniging een beetje het hoofd te bieden? Nee, dat kan niet. Uh, wat we daarmee doen is dat we met de inkomsten die we uit het hout halen een gedeelte van de andere treinbeheerskosten kunnen betalen. Dus dat levert een bijdrage aan de bekostiging van de bedrijfsvoering. We kunnen dat wel wat gaan optimaliseren natuurlijk... want door bezuinigingen word je nog wat meer gedwongen... om na te denken hoe je geld kunt verdienen. Dus daar kunnen we wel wat in gaan optimaliseren. Maar dat zal niet de oplossing zijn voor de bezuinigingsmaatregelen. De oplossing is om uh, stukken bos te verkopen... of misschien aan anderen te geven zodat zij het in beheer krijgen... En dat bij hen dan ook de financiële last ligt. Dat komt in Nederland voor. In Engeland zijn ze dat, dat nu ook aan het doen. U bent aan het inventariseren. Helder is dat dit bos hier in Baren, daar kan ik niet aankomen. Kan ik niet kopen. Nee, echt niet. <laughs> niet nou, omdat nou, ik, ik het, het geld niet zou hebben, maar... Nee, omdat het uh, te mooi is en omdat het te waardevol is in alle opzichten... Dat betekent dus dat we alleen maar niet zo waardevolle eh, dingen kunnen kopen als, als particulieren. Nou goed, over een maand of zo eh, horen we wat er in ieder geval dan eh, te koop is. En hoe dat jullie bezuinigingen eh, eh, het hoofd kunnen bieden. En eh, ondertussen... Ja. Mooi kijken, gewoon. En, en, en, en van, van, van ja, het uitzicht van de schoonheid. Ja. ja, nee, dat is waar, er is een hond aan de overkant. En er is een andere hond. En die zijn dingen aan het doen met oh, elkaar. Waarvan even, je ja. denkt: van ja. nou ja, ja. Ik, ik snap genoeg. het. Ja. Dank je. Ja. Genoeg informatie. Joris van de Kerkhof in de Bossen. Want de bossen zijn te koop. Misschien. Tien minuten voor negen is het. We gaan het uh, nog even hebben over Koenders. In het debat dat vandaag en morgen plaatsvindt. over die politiemissie. Mogelijk de politiemissie naar Koenders. Uh, het debat wordt ook gevolgd door de Afghanen die hier in Nederland wonen. Bij ons in de studio zit uh, Shafiq Ramzai, geboren in Afghanistan... inmiddels ruim tien jaar in Nederland woonachtig. Um, welkom in de studio, meneer Ramzani. Goedemorgen. U heeft een restaurant in Utrecht. U bent ook voorzitter van de NGO Reconstruction Lifeline of Afghanistan Citizens. U volgt het debat. Hoe is dat om ja, Nederlandse politici te, zo te horen praten over het land waar u vandaan komt? Uh, ja, dat verbaast mij ook, uh, omdat wij hebben uh, recent een uh, missie afgeblazen... en zijn we teruggekomen uh, met onze soldaten naar Nederland... en dan willen wij weer een missie uh, sturen naar Afghanistan... en dan helemaal naar de noorden, waar wij hebben geen ervaring mee En uh, uh, ja, dat is de gevaarlijkste provincie. Wij hebben ook al de belden uh, gezien op tv hoe daar uh, mensen met de wapens uh, omgaan... of aan onze journalisten te laten zien hoe kunnen ze goed schieten met nee, wapens. Nee. Dus uh, is U het er... zegt eigenlijk had nou gekozen voor of Uruzgan of voor een andere provincie... maar vooral niet Kunduz. Nee, niet uh, in het noorden, want daar hebben wij geen ervaring. Wij hebben veel ervaring opgebouwd in het zuidoosten van Afghanistan... en Oeruzgan of in de omgeving van uh, Uruzgan. Als je daar zei, zouden wij blijven, daar hebben wij ook steun van de Afghanen... En wij hebben goede ervaring, goede contacten... een goed netwerk van Nederlanders. Maar meneer zei, ja. wat is uw gevoel dan over die, die vorige missie in Oeroeskan? Heeft, heeft Nederland daar dan iets kunnen bewerkstelligen? Heeft dat nut gehad? Uh, ja, dat heeft echt uh, goede nut gehad. Uh, uit mijn contacten in Afghanistan uh, blijkt uh, dat... Uh, wij hadden een goede voorbeeld gegeven aan de uh, hele internationale gemeenschap... die in uh, Afghanistan uh, zijn en... Uh, uh, dat was heel positief. Ja, dat uh, was die, die Dutch approach, dat ja. heeft echt navolging gekregen? Ja, dat, dat, heeft, werkte. Ja, dat werkte. Dat was uh, heel effectief. Uh, wij hebben goede bijdrage geleverd. Wij, de mensen waren daar heel blij afgaan vooral. En er uh, was echt goede contact ook met Nederlanders uh, in die provincie. En jammer genoeg dat dat was uh, afgelopen... Ja. Maar uh, nog steeds in hebben uh, Mensen hebben een goede gevoel over de uh, Nederlandse uh, missie van het verleden. Uh, als je zou dat doorgaan in Uruzgan, dan hebben wij het makkelijk. Den in uh, Kunduz. Mm -hmm. uh, in Kunduz moeten wij opnieuw weer opbouwen. En hoe kijken, want u, u spreekt Afghanen zelf, uw landgenoten ja. zelf ook... Uh, hoe kijken zij in algemeen zin aan naar de buitenlandse aanwezigen? In, nou, in uh, als je daar gaan we naar uh, kijken en daarover beginnen... dan Afghanen, uh, willen heel graag uh, dat de buitenlanders... Uh, troepen van Afghanistan uh, weg zijn, zo snel mogelijk. Uh, omdat uh, ze zijn heel uh, pessimistisch over... Die afgelopen tien jaar heeft dat niet zoveel geleverd. Er uh, is nog steeds uh, de vrezen voor veiligheid. Dat is de belangrijkste uh, kwestie in Afghanistan. En ook over de wederopbouw. Uh, wij hebben geen industrieën nog, uh, geen werkgelegenheid. Uh, werkloosheid is heel hoog. Uh, daar komt ook uh, corruptie. En uh, zelfs uh, in Afghanistan was ik afgelopen jaar en, uh, echt. Alle Afghanen, of uh, hoge geleerde, uh, opgeleide Afghanen, of op de straat... of je binnen in een taxi, of in de bus, of ergens in de bazaar. Iedereen wel, dat Af uh, buitenlandse troepen wel moeten weg. En want ze zeggen, die zouden de mogelijkheid daar? voor um, opbouw dan belemmeren? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja, dat is wel, want uh, ja, de, de veiligheidssituatie is niet verbeterd. Ze hebben de Taliban niet weggejaagd En nog steeds de warlords worden... Dag na dag worden ze uh, sterker, ze krijgen meer wapens. Uh, en het is niet alleen een kwestie van de Taliban... maar het is ook van de warlords. En ook van de... Ja. Dat maakt het moeilijk voor Afghanen, zeg maar... om daarover te, uh, optimistisch te zijn. Je moet maar afwachten hè, wat er vandaag en morgen besproken wordt... in de Tweede Kamer en uh, wat, wat de eindconclusie zal zijn. Um, u hoopt in ieder geval dat... Um... Dat er een missie gaat uiteindelijk, begrijp ik uit die woorden. Nou, als je er naar kundes gaat, dat moet een missie zijn. Uh, niet alleen trainingmissie, maar dat moet een missie uh, combinatie van militaire missie ook zijn. Ze dus moeten niet alleen trainers daar sturen, ze moeten ook militairen bijsturen. Het moet ook beschermd worden. Uh, willen we willen u danken voor uw komst naar de studio. Shafik Ramanzai. Voetbalclub MVV dan nog. Die is gered, gemeenteraad heeft daartoe besloten. Toch waren er niet alleen blije gezichten. Mevrouw Godwin van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld stemde er met tegenzin voor. Nou, liever niet dan wel. Dat heeft te maken met een stukje voorgeschiedenis. De voorgeschiedenis was dat wij in mei vorig jaar een raadsvoorstel hebben goedgekeurd... waarin de aankoop van het stadion en de kwijtschelding in één raadbesluit stonden. Inmiddels is daar een knip in gebeurd. We hebben in juli vorig jaar is het stadion aangekocht. En we hebben het gevoel dat we eigenlijk achter de feiten aanlopen... Want we kunnen nu eigenlijk de voorwaarden waaronder alleen nog maar wegen op een van de twee punten, namelijk het kwijtgelden van de achtergestelde lening. Dat wil ik er even heel duidelijk bij zeggen. Als NWV op dit moment failliet was gegaan, zat u met dat stadion te houden? Precies, dan zaten we dus met een, we hebben een prachtig kwaliteitssportpark wat daar gerealiseerd wordt. En dan zaten we met een lelijke betonnen bak midden in dat kwaliteitssportpark. En dat was voor uh, ons in ieder geval geen optie. Een diepe zucht nu bij u. Het dossier is na jaren afgesloten. Ja, dat kan ik u wel zeggen. Ik denk dat uh, allemaal, zoals we hier in de, in de raad zitten, zowel voor als tegenstanders, dat we allemaal uiteindelijk blij zijn dat we vandaag hier een streep onder kunnen zetten. En dat uh, zowel Mvv door kan, he, en, maar dat wij als raad ook uh, de, de financiële binding die we met de bvo Mvv hebben, dat we daar een punt achter hebben kunnen zetten. Mevrouw Heijn, fractievoorzitter van het CDA. Een wethouder van uw partij is hierop gesneuveld op dit dossier. Welk gevoel overheerst er nu bij u? Wij zijn met name uh, heel erg blij voor MVV dat, uh, en voor alle supporters uh, dat zij vooruit kunnen. Uh, wij hebben in het verleden altijd vierkant achter uh, MVV gestaan als CDA-fractie. Uh, dus wat dat betreft zijn we hartstikke blij. De club is fantastisch bezig. Het gaat sportief heel erg goed. Uh, bedrijfsmatig gaat het goed. Uh, maatschappelijk zijn ze heel erg betrokken. Dus uh, wat dat betreft zijn we alleen maar heel erg blij vanavond. Meneer Meij van de VVD. U heeft voorgestemd met uw fractie, maar het was met moeite. Het was met moeite, uh, in die zin met moeite, omdat wij tegen overheidssteun zijn tegen een betaald voetbalorganisatie. Uh, uh, maar wij konden ook alleen maar voor dit voorstel met betrekking tot MVV zijn, omdat dit voorstel net die financiële relatie met MVV beëindigt. Tegen overheidssteun voor clubs, voor MVV dus ook, en toch voorstemmen, nog een keer. Voorstemmen tegen de beëindiging, want. U doelt op een achtergestelde lening. Dat geld waren we dus al kwijt. Dus het was gewoon een papieren maatregel om daar nog mee in te stemmen. Want dat geld zouden we nooit ook mee krijgen. Het voornaamste waar wij tegen waren was het uh, slechte besluit om het stadion aan te kopen. Dat heeft ons wel letterlijk miljoenen euro's gekost. Uh, en daar waren wij tegen. Echter, dat is al achterhaald omdat het stadion eenmaal is aangekocht. Dus dat kunnen we niet meer wijzigen. En daarvoor hebben we ook gezegd dat er alles in het werk gesteld moet worden... om ook weer zo snel mogelijk van het stadion af te komen. Omdat dat ook als een lode last uh, op onze schouder. Rust Met een aantal tonnen per jaar aan de exportatie. Principes moesten even overboord. Nou, principes niet, maar wel een beëindiging van de relatie met MVV. MVV is dus gered. Lang over gepraat, gemeenteraad was er uiteindelijk toch mee akkoord. <totstuk> Kort op Radio 1. Linksbek met de voorzet met een doelpunt. Vanavond om half negen. De kwartfinales om de KNVB weken. Wat zal 10 blij zijn? Utrecht, Groningen. En dan komen er nog mensen heen glijden. En Twente, PSV. En dan gaat die bal er toch nog in. En langs de lijn. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Johan, bloementransporteur.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 Het is morgen weer zakkenvullen bij DA. Pak daarom snel de DA-actiezak uit uw brievenbus en kom hem vullen bij DA. Dan krijgt u maar liefst 20% korting op alles wat u in die zak stopt. Van ons huismerk tot aan merken als L'Oreal Paris Make-up, Elvive en IVEA. Kom dus morgen met 20% korting zakkenvullen bij DA. Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstner is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren.